Het is vannacht droog en de minima liggen rond een graad of 7. Overdag kan er wel een bijvallen, maar er is ook ruimte voor de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. En tot zover het ANP-nieuws. In de zondagnacht. Ik ben nog een beetje aan het bijkomen van gisteren. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Eerst Daal, op en Mo. Dit is nog even blijven.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 Wakker met je hoorden. Veel ik van je Better. Sounds better. Sounds better. wakker, want we hebben zojuist de generale repetitie gehad, want het core waar ik opzet bestaat 12,5 jaar en we hebben morgen ons jubileumconcert. Hey, Cain Slobben met Stanley. Ik kom net voor de nachtdienst. Ik ben nog wakker, want ik mijn werk nog niet klaar heb. Bob, het is ook van de partij vannacht lekker een nachtje werken bij de revalidatie. De Q-nacht met Kane Slobben. Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 23 februari 2026. Het is 9 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je laat uh, nog wakker bent. Ja, vind ik altijd leuk om te horen. Ik ben uh, zelf nog een beetje aan het bijkomen van 24 uur geleden. Dus zat ik hier namelijk ook, maar dan omringd door slingers ballonnen en Q-luisteraar Janni. Gisteren vierde ik namelijk Keynes Celebrations. Kane's Celebrations. Omdat uh, nou, luisteraar Jannie na vijf jaar... eindelijk haar puzzel af had weten te maken van... 18.000 stukjes. Vond ik dat dat wel groot gevierd moest worden. Dus dat is precies wat ik heb gedaan. Zij kwam uh, hier langs in de studio. En twee uur lang hebben wij groots haar prestatie gevierd op de radio. Ik heb, zoals ik net ook al bij Vincent zei... eigenlijk even alles proberen samen te vatten in audio. Ik moet het nog even, even fine-tunen. En dan ga ik je straks laten horen... wat we gisternacht allemaal hebben gedaan. na Jenna Spyro bij Q. Got me to stay. Said that you need me. Stop cause it's Don't ever meet. listen not to me. Good night. Film dit jaar. Nu nog maar uh, drie maandjes voordat hij uitkomt. Michael Jackson, Smooth Criminal bij Q-Music. En dan uh, kunnen we weten hoe de biopic over Michael Jackson eruit gaat zien. Je Smooth Criminal. Hey, uh, ja, ik zei net al even, 24 uur geleden was het groot feest op je radio bij Q-Music. Ik vierde namelijk uh, Kane's Celebrations. Ter ere van Q-luisteraar Janni. Uh, en het leek me even leuk om je toch nog, mocht je het gemist hebben... even mee te nemen door wat ik precies heb gedaan om dat uh, grootste vieren. Jannie heeft namelijk een bijzonder grote prestatie geleverd. Al zeg ik het zelf. Uh, ik heb het voor je samengevat in Vogelvlucht. Kane's Celebrations. Jannie heeft haar puzzel af. Jannie, goedenacht. Goedenacht. Jij hebt vijf jaar lang gedaan over het maken van een puzzel van 18.240 stukjes. Hoe groot is die? Dat staat hij zelfs op de doos. Hij is 2,76 meter bij 1,92 meter. En, en waar laat je dat? Nou, nu nog op het logeerbed, onder het patras. Anders wordt hij stoffig. Ik heb even alle grote nieuwsgebeurtenissen van de afgelopen vijf jaar achter elkaar gezet. Want terwijl jij al die tijd zat te puzzelen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 En groot nieuws nog uit Noord-Schaarwoude, het ligt in Noord-Holland. Janni Dekker, dat is een luisteraar van Q, heeft een puzzel van dik 18.000 stukjes gelegd. En Janni, wat is nou een feestje zonder een cadeau? Geen feestje? Geen feestje, maak hem maar open zou ik zeggen. Een puzzel! 25.000 stukjes. Ja. Mijn hemel. <laughs> er is wel één ding. Er zit helemaal niks in. Nee. Het heeft namelijk te maken met iets wat ik ook nog mee heb, Janni, voor jou. Hij is gaaf. Ja, dit is uh, een ingelijste foto van de puzzel in kwestie. Het is natuurlijk geen echte puzzel. Nee. Maar als je heel goed kijkt, dan zie je allemaal kleine puzzelstukjes. Ja. Het idee is een beetje, Jannie, je kan uh, dit thuis ophangen. Dan zou ik de doos ernaast zetten. En dan zou ik tegen iedereen die binnenkomt zeggen... dat jij een puzzel hebt gemaakt van 25.000 stukjes. Wat natuurlijk next level is. Ik vind het leuk. Leuk idee. Keynes Celebration. Ja, dat was dus uh, gisternacht. Even samengevat in een vogelvlucht. Ik vond het zo leuk om te doen. Ik vond het zo leuk om een bijzondere prestatie van een luisteraar te vieren... dat ik het heel graag nog een keer zou willen doen. Dus daarom hierbij mijn vraag aan jou. Heb jij zelf nog een opmerkelijke prestatie geleverd? Iets waar je heel veel tijd in hebt gestoken. Iets waar wat lang heeft geduurd voordat je het eindelijk teweeg hebt kunnen brengen. En dat kan echt van alles zijn. Het hoeft niet per se een puzzel te zijn. Laat het even weten via de Q-Music app of via QMusic.nl. Ja! Want ik zeg het alleen maar zo, het leven is een feestje. Maar ik zal wel de slingers voor je ophangen. Dit is Maal Smit en Nyle Horn. Drive safe bij Q.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 He is gonna fall and hell. Björn Stevens, die me toch een beetje jaloers zit te maken in de Q Music App. Hij stuurt namelijk een foto van zijn borrelplank... en die stuurt erbij de tekst... weekend uitluiden met speciaal biertje, vuette knoflook en rock voor. Oh, dat is lekker, man. Genieten van Björn. Ik hoop dat ik je daarmee een beetje muzikaal kan ondersteunen... met wat lekkere klanken van Olivia Dean... Willissa Vierhuis, die vraagt dan weer in de Q-Music heb wordt er nog een spel gespeeld? Die is wel gelijk een beetje straight to the point. Die wil gewoon heel graag prijzen winnen. Willissa, goed nieuws. Uh, zometeen spelen we het gezongen woord. Ook weer te maken met muziek. Als jij uh, weet te horen eigenlijk. ja Zo makkelijk is het spel ook. Welk woord in alle drie de liedjes die ik straks ga draaien uh, voorbij komt... dan maak je kans op een Q-Music prijzenpakket. Maar goed, dat begint uh, over tien minuutjes. Leg ik je alles tot in de details uit. En... Ja... Ik heb zo'n liedje voor je klaarstaan, nog voor het gezongen woord. Dat is een nummer waarvan ik durf te wedden dat je die al vijf jaar niet meer hebt gehoord. En die hoor je weer naar Benson Boon met Sorry I'm Here for Someone Else. Gelijk even de hele agenda. I'm sorry I'm here for someone else. But it's good to see your face. I really hope well. I hope you do. Je durft wedden dat je de nummer ook al vijf jaar niet gehoord hebt, toch? Je hoort hem eigenlijk nooit meer ergens voorbij komen. Martin Garrick's Dua Lipa's to be Lonely by your music Heerlijk. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelse liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. Wij vragen jou eens of jij dat gezongen woord weet te vinden... en ik maak het je altijd alvast een klein beetje makkelijker. Ik verklap je alvast de eerste letter van het woord dat we zoeken. Dat is namelijk de letter A. De eerste letter van het alfabet, de letter A. Als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter A... in alle drie de komende liedjes voorkomt... kan je antwoord insturen via de Q Music app... Maak je kans op een uh, Q-Music prijspakket. Ja, en ik wil mezelf niet alleen maar op de schouder kloppen deze nacht qua muziekkeuze. Maar ik heb ook echt weer mijn best gedaan om er drie leuke liedjes uit te kiezen. Katy Perry, The One That Got Away. Dat ga ik je alvast weggeven. Dat is één van de drie liedjes die zo komt. Het is ook zo'n liedje. Heb ik zo lang niet meer gehoord. Maar het is zo'n ondergewaardeerd nummer eigenlijk. Na Chef Special, if not now, then When. Succes. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. I'm still spinning around.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 Bente Zandberg in de Q Music App. Can't say I disagree. Katy Perry, the one that got away by Q. Midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter A... in alle drie liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q Music App. Je hebt hem dus net al kunnen horen in If Not Now, Then When van Chef Special. En daarna The One That Got Away van Katy Perry. Maar als je hem nog niet denkt te hebben... Dan heb ik nog één laatste track voor je om het even te controleren. Dit is David Gedda en Sia, Flames. Succes! ZANG Sia bij je music en flames, Zoals Sia het in ieder geval zegt. Flimes. <laughs> Midden in het gezongen woord. Ik draaide drie liedjes. Waaronder dus David Guetta en Sia. Maar daarvoor nog Katy Perry. The One That Got Away. En Sia Special met If Not Now Then When. En in alle drie die liedjes zat één Engels woord verstopt. Dat begint met de letter A. Als ik de Q-Music app moet geloven was het uh, nou, best een pittige opdracht. Thomas die denkt bijvoorbeeld away. Diederik zegt awake. Als in wakker. En Michael dacht AI. Of hij dacht AI. Misschien dat hij dacht dat AI als in ik weer AI werd getypt. van ik weet het niet. Leonie, vond jij het een moeilijke vanavond? Nou, ik vond hem wel vrij makkelijk. Vooral bij het tweede liedje. Ja, ja oké okay, ja. Maar dan had je dan datzelfde woord dan ook al in het eerste liedje gehoord. Ja, maar daar kom je niet zo heel vaak in voor. Vooral in het tweede liedje dan hoorde ik dat ene woord heel vaak. Oké, okay, en heb je hem in het derde liedje dan ook nog voorbij horen komen? Want dan kan je ja, het zeker. Ons echt zeker weten. Oké, oké. Leonie, dan rest mij nog één vraag. En dat is: ben jij op de hoogte van de spelregel van het gezongen woord? Nee? Nee, dat is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. <laughs> ja, dus Leonie Bijsterbos, 25 jaar uit het mooie kampen. Wat is volgens jou het gezongen woord? Hallo! Doe, doe je ook iets met zingen of niet? Nee Nou, ik, ik zou het dus overwegen als ik jou was <lacht> Wie weet Het Q Music Prijspakket komt jouw kant op Leonie Ik wens jou nog een heerlijke nacht toe Yes, dankjewel Fijne uitzending Dankjewel en uh, ja, wel thuis hè Dankjewel <lacht> Brother Mars, I just might in de Q nacht Woe Yeah.